Uur. Dit is Maud Schreurs met het CNW journaal. In de hoofdstad van veel slachtoffers. Sommige bronnen hebben het over meer dan 100 doden. Op beelden van Arabische televisiestations en op Twitter is een verwoest gebouw in Sanaa te zien. Waar volgens ooggetuigen veel mensen aanwezig waren om afscheid te nemen van de vader van een minister. In Jemen woedt al sinds vorig jaar een bloedige burgeroorlog. Saoedi-Arabië en andere Soenitische bondgenoten vechten samen met de regering tegen shiitische Houthi-rebellen. De grote brand in een zalenverhuurcentrum in Nieuwegein is uit. De brand brak vanochtend vroeg uit en breide zich snel uit. Toen de brandweer aankwam was de brand al zo groot dat het te gevaarlijk was om het gebouw binnen te gaan. Vijftig woningen in de omgeving moesten worden ontruimd vanwege de rook. De meeste bewoners mogen van de brandweer weer terug naar huis. Het uitgebrande pand in Nieuwegein wordt gesloopt. In Groningen wordt een 18-jarige student vermist. Die kwam gisterochtend niet thuis na een nachtje stappen en is nog steeds spoorloos. Een huisgenoot plaatst een oproep op Facebook, waarna zo'n 300 mensen de binnenstad uitkamden. De zoektocht heeft niks opgeleverd. Wel eens op camera beelden te zien dat de student gisterochtend rond half zes door het centrum van Groningen liep. En bij een grote verkeerscontrole in het centrum van Den Haag zijn 34 auto's in beslag genomen. Ook is voor 77.000 euro aan belastingschulden geïnd. Aan de actie deden behalve de politie ook de Belastingdienst en de dienst Dienstwegverkeerde RDW mee. Twee mensen werden aangehouden omdat ze harddrugs bij zich hadden.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 Ja, dat was hij dan. Love has the power. En uh, allemaal hier bij Toto. En, uh, of uh, bij Toto. Bij Entertainer for You natuurlijk. En uh, dat, dat was Toto. En ja, we hebben natuurlijk ook uh, geo-visite. Die gaan we zo horen natuurlijk. We gaan nog even een plaatje draaien van uh, Belinda Kinner. En uh, Zeven Oceanen. Heerlijk nummers Blijf lekker luisteren. Entertainer for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Gerthei. Goedemiddag.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 Tegen de rotsen slaan. Weet ik dat je naast me staat voor altijd? Zeven oceanen. Waarin ja, mijn lieve bloeit. Zij in mijn ziel water valt op een wiel. Say I'm Dan heerlijk nummer, Blinda Kiner en uh, Zeven Oceanen. De Entertainment for You, gast. Ja, en uh, de, vandaag beginnen we dus met uh, Gerjo Giesen. als ik het goed heb. Bijna. Ja, bijna. Gerjo Gielin. Oh, Gielen. oké. Okay. <laughs> <Dat laughs> maakt niet uit. Het is van ver weg, hè? Ja, ik had, ik had toevallig net een kaartje omgedraaid. Sch sch schamen. Nee. Schamen moet ik me. Geen probleem. <laughs> hey, uh, Gerjo, zou je eigenlijk een beetje voor, voor de... Luisteraars die uh, jou nog niet kennen. Nou, mijn naam is Gerjo Giele. Ik woon momenteel in het uh, mooie Brabantse dorpje Boekel. Mijn geboorteplaats zou ik ook maar gelijk zeggen: Katwijk aan Zee. Dus dat ah, is vrij dichtbij ja, natuurlijk. Ja, dat is vrij ja, dichtbij. Dus het is een beetje een thuiswedstrijd ja. toch wel. Maar uh, ja, ik ben uh, ja, een jaar of twintig geleden gestopt met muziek maken. Uh, in verband met de drukte van het trouwen, gezinnetje opzetten, uh, eigen bedrijf begonnen. En uh, toen zijn we uh, ja, nou, twintig jaar verder. Het bedrijfje loopt lekker. Je zinnetje is helemaal compleet. Het, het wordt allemaal groter. Het wordt wat gemakkelijker van de ene kant. En, en wat brutaler waarschijnlijk. <laughs> ja, dat, dat is wel een uur praatwerk, maar. Nee, en, dus het gaat allemaal lekker. En uh, ja, ik, ik, ik heb altijd nog altijd wel doorgedaan in de muziek uh, en dergelijke. Vier jaar geleden ben ik mijn eigen studio begonnen. En uh, sindsdien zit ik ook weer heel veel met bands te werken en dat soort dingen. En ja, dan kom je weer in aanraking met muziek. Op een andere manier. En ja, dan gaat toch weer het bloed kruipen waar het niet kan. Oké, okay, dus uh, je hebt zelf een eigen studio. Yes. Uh, ja, daar, daar, daar, daar maak je gewoon uh, je eigen cd's. Je, je eigen muziek, zeg maar. Ja. En uh, ook... Uh, Dergelijke andere artiesten. Oh ja, verschillende. Nee. Echt, uh, ook internationaal. Dus wat dat betreft hebben wij uh, een heel groot uh, klantenbestand. Oké, okay. en jij zingt alleen Nederlandstalig Of uh, Nou, uh, momenteel wel. De, de, waar we nou mee uitkomen is Nederlandstalig. Uh, maar we hebben wel wat dingen liggen die in het Engels gaan worden. Oké. Okay. Dus. dus uh, dat, dat wordt ook een EP of een... Nee, dat worden <laughs> meer, uh, ik denk, losse projectjes gewoon. Oké, gewoon singeltjes, Gewoon singeltjes, ja. Dus, Hé, uh, ja. Hey, uh, ja, dan gaan we eventjes... Uh, een plaatje draaien van jou. En uh, ja, het geluk was zo dichtbij. Helemaal super. Dat jij niet meer verder kon Want wat je voelde voor mij Was er niet meer En je kuste mij Nog een laatste keer Waarom doe jij me dit aan? Hoe kom ik hier nou door? Want ik heb je Ik wist ik niet wat ik moest doen Ik keek wat voor me uit, en zei geen woord Je zei het ligt niet aan jou, het zit bij mij En geloof me, het is beter voor allebei Jij me dit aan Zo dichtbij, Gerio. Ja. Heerlijk. heerlijk, heerlijk nummer. Ja, ja dankjewel. Het klinkt lekker. Ja, nee. Doe, uh, ja, zeg ik, ik had, een, ik had natuurlijk gisteren ook nog even lekker hard aanstaan. Uh, gisteravond. Dus. <laughs> ja, het is ook een beetje muziek om wel harder te zetten. Hè? Het is ja, allemaal ja, wel ja, wat Ja, nee, maar dat ja, klinkt het altijd wat lekker. Ja, ja. Als het iets harder <laughs> staat, hè. <laughs> en geen smartlamp natuurlijk, want dat moet je eigenlijk een beetje wat, wat, wat zachter zetten. Ik ja, bedoel, je moet een beetje vergelijken met, uh, met, met love songs en, uh, en een beetje hip-hop. Ja, Het ja. uh, is meer met romantiek en zo. Ja, ja, ja dat moet je, moet je op niet wat... <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> En hip-hop, dat, dat, dat, dat draai je gewoon keihard. Hey, uh, ja je hebt een EP uitgebracht. Ja. Uh, waarom uh, een EP en geen single? Dat is een hele goede vraag. Um, we hadden een aantal nummers al liggen. Toen wij besloten om, of toen ik eigenlijk besloot van ik wil weer het podium op. Toen had ik zoiets van, oké, okay, wat is de strategie? Wat gaan we doen? En als ik maar één nummer kom, heb ik maar één nummer. Niemand kan iets horen eh, vergelijken met, met andere dingen die ik doe. Dus daarom hebben we eigenlijk gekozen voor, uh, voor zes nummers. En ditmaal hebben we ook nog twee koffertjes erop staan. Die wel een andere tekst hebben gekregen, maar wel helemaal omgebouwd zijn naar mijn eigen en vier eigen nummers. En ja, zodoende is dat eigenlijk gekomen. Die koffertjes zijn eigenlijk een beetje erop gekomen. Omdat dat eigenlijk een beetje geadviseerd werd. Omdat dan toch altijd weer gemakkelijker gedraaid wordt. Is dat eh, tranen van geluk toevallig? Nee, nee, nee. Dat is eh, Dromen Liegen niet. En Jessica. Oké. Okay. Dan gaan we, gaan we zo een eentje, eentje van de twee draaien. Ja, dat is helemaal te heb, je nog, heb je nog een keuze? Ik uh, nou ik vind ze eigenlijk allebei heel goed. Dan doen we ze gewoon allebei. Helemaal super. <laughs> dat is helemaal mooi. En gaan we even kijken, Jessica. Dan moet ik even kijken. Moet even spieken. Ja. dat nog met je vijf. Uh, ja? vijf. Oké. Okay. <laughs> nou, gaan we hem luisteren, Jessica. Dan Gerio, en uh, hij had het over Jessica. Ja, ja. ja. en dan uh, krijgen we nog meer visite. Ja, ja hoor. Ja hoor. Ramon Beens, hij, uh, hij is aanwezig in de studio. Ja, hij komt binnen. Ja, ja. dan gaan hey. we het dadelijk eventjes over hebben. Ja, helemaal super. We zijn nu <laughs> eerst met jou bezig Ja, Nou wordt het gezellig hè? <laughs> ja, ja. Nou wordt ja, ja. nou, het gezellig ja, ja. Dat is ja. jongen. mooi. Hey, ja. Alles goed? Cool? Ja lekker. Mooi. <laughs> We gaan even een plaatje draaien van Ramon Beens. En uh, ja, het is wel winnen. Even een uh, lekkere gauw houden. I'm hier bij CFM Entertainment voor you. En uh, ja, het is wel wennen, even lekker gaan we oude tussendoor. En uh, we gaan eventjes naar een hele nieuwe Engels, uh, Engelstalig plaatje van Dioro en Elvis Crespo. En ja, heerlijk nummer. Bye, liar. Despacito Mami, yo sé que te va gustar Despacito Mami, yo sé que te va encantar Mueve, dale, man. We gaan weer eventjes terug naar de... Gero. Gero, je bent er nog. Ja, ik ben er nog en wakker. En wakker. Hey, uh, ja, wat, uh, wat kun je nog vertellen verder over de, het ep Wat ik over, uh, ja, uh, zes nummers zoals ik al zei, uh, vier eigen nummers, twee covers. Uh, het gaat allemaal over de relaties omheen. Wat ik allemaal zie, wat er gebeurt. Het zijn teksten die die eigenlijk veel voor de hand liggend liggen. Zeg ik goed, hè? Voor de hand liggend ja, liggen. Voor, ja, ja, nou, nee, nou, okay. Die voor de hand liggen. Ja, oh, ja voor de hand Ja, nee, oké. Okay. <laughs> Te lang in de auto gezeten. Maar ja, ja, dus het, het zijn echt allemaal dingetjes... die, uh, ja, die, die om je heen gebeuren. En, en, en die kort uh, in de muziek gezet... met een krachtige, lekkere beat eronder. Uptempo's. En uh, ja, dat, uh, dat, ja, dat is ja. wel mijn steltje Eigenlijk gewoon samengevat wordt. Laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ik... Uh, ja, ik, ik wilde nog eentje gaan draaien van je. En dat is, uh, blijf bij mij. Ja. ja. Dat we nee, nog niet gehad, hadden we, we nog niet gehad Ja, Die hadden we nog niet gehad. Nee, nee, nee. nee. Uh, blijf bij mij. Nou, gelukkig maar, want ja. dan uh, gaan we hem nu draaien. Helemaal super. Komt hij geheel. Ja, hartstikke leuk. Blijf cool. bij mij. Jo. niet meer op één lijn en ik voel me alleen. Telkens als ik jou iets vraag, ga jij eromheen? Zijn je gevoelens weg voor mij? Kom zeg me wat er is. Ben je geweest, zeg je niks en blijf stil, Al mijn gevoelens schreeuwen net uit. Dit is niet wat ik wil. Wij zijn al jaren bij elkaar. Dus zeg je. Hij hey, draai nog eens een plaatje, was het je glimlach. You've been my barren check Je me neemt zoals ik ben Ik weet zelfs niet eens Waar jij toen volviel. Maar jouw leven draait nu alleen om mij Alleen om mij Jij ja, bent mijn alles Wat ik volleef Mijn lief, mijn maatje Met wie deel Ja, geef me alles waar ik op wacht Van deze liefde Had ik al I need to know. Ja, en uh, Geo is nog steeds uh, aanwezig, hoor. Hij is nog steeds niet in slaap gevallen. Geo. Hey, ja. Hallo. <laughs> Hallo. Nee, ik ben niet in slaap. Ja, absoluut nee, nee. niet. Dus, nee, <laughs> maar, ja, je wilde, je wilde om acht uur thuis zijn. Dus, uh, ja, rond hey, acht uur, ja, hè. Ja, anders krijg je billeke hoek. Uh, uh, ja, dan kan ik twee <laughs> dingen opstellen. Van de <laughs> ene kant zou wel fijn zijn, maar van de andere kant... <laughs> nee, dat, uh, maar, dat, uh, maar dat, is dat, dat is toch voor die jou weer raken, voor mij, mij een <laughs> Ja, we elkaar een keer Ja, absoluut. Dat absoluut, absoluut praten, natuurlijk. Ja, ja, dat komt helemaal goed. Hey, uh, ja, we hadden het er straks al eventjes over. Uh, ja, Engelstalig uh, ja, ga je ook doen. Ja. Je, gaat, uh, je gaat daar uh, wat, uh, wat singles uitbrengen. Ja, en dan wordt het vooral op country gebied. Country gebied. Ja, en dan okay. uh, gaan we een beetje de. We hebben nu uh, de, de ideeën liggen. Een beetje Johnny Cash. Nee, nee, zo, nee, nee, of, nee, nee, nee. nee. De, we hebben meer het idee. We hebben dan de country gaan we wel doen met de covering. Dus dan pakken we echt de covernummers van. Ja. Alleen dan pakken we de nummers uit de jaren 70... de disco-nummers. Die gaan we omzetten naar country en dan in de nieuw stijl country. Oké. Okay. Dus dat is iets, iets aparts. Ja, verrassend. Ja, ja. Dus uh, ja. daar dat, dat, ja, zijn we nou bezig in Amerika met toestemming om daarvoor te krijgen voor die titels. Ja. dus en als dat gaat dan uh, ja, nou, binnen nou in twee weken horen we het en dan kunnen we los dat uh, is veelbelovend ja is leuk ja. een heel, heel ander projectje tussendoor en uh, wanneer uh, gaat dat een beetje ongeveer gebeuren ja, ja, denk je? nou de demo's zijn klaar want die moet je opsturen naar Amerika ja. dus dat hebben we gedaan en uh, ja, ze hebben beloofd binnen twee weken uh, antwoord, antwoord te geven okay. dus als we groen licht krijgen en dan, uh, dan willen we eigenlijk wel in december uh, de nummer klaar hebben waar we zeker, of twee nummers klaar hebben Waar we dan uh, ook een videoclip uh, van gaan schieten. Ja. Okay. En uh, ja, gaat er ook nog iets van een album uit? Uh, ja, maart, we... maart, uh, maart april komt uh, een map uit. Dat is een maxi-EP. Ja. <laughs> en dan uh, komen er acht nummers op. Okay. En uh, waarvan uh, dat allemaal eigen nummers gaan worden. Okay. En dat wordt eigenlijk dat een verlenging van wat we nou gaan. hebben. En ja, okay. dat wordt gewoon Nederlands talen. Ah, okay. ja, hey, uh, ja ik, ik ga nog een, een beetje draaien. Een nummertje twee met je twee kus me. Ja, helemaal goed. Nou, nu niet hoor. Ja. <laughs> Dat is een leuk ding. Komt hij. De tekst haast niet uit te spreken. Gee, jongens Jij ja. zei het er net al. Ja, kus me. <laughs> Dat, uh, lekker direct, hè? Ja, toch? Hé, <laughs> hey, uh, ja. Zoals uh, bij iedere artiest zeg ik altijd van... Uh, wat heb je nog te liegen? ik heb te liegen? Ja. Ik ben hier vandaag niet geweest. Nee? Nee. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Dat gelooft niemand. Dat gelooft <laughs> niemand. Nee, ik, ik heb niks te liegen. Ik, uh, nee, ik zou het niet weten. Ik, ik, ik heb heel veel nieuws, maar... Um, daar heb je, heb je wel een heel eind van gehoord, hè? Dus de plannen waar we mee bezig zijn, ja. wat we aan het doen zijn. En uh, ja, dit is, ik zeg al, hij is nou vijf weken uit, zo'n beetje, het EP'tje. En uh, ja, kijk, ik zit er al bij over de 3000 kilometer waar ik gereden heb voor uh, promotie op dit moment. Ja. En, uh, en, ja, en ook met de optredens ook, waar, waar we nou momenteel komen. Er daar, daar komen we weer optredens uit. Hè? Voor 2017 staan er al aardig wat leuke dingen op, het, uh, op papier gepland en uh, vaststaat. Dus uh, ja. Leuk. En het zijn niet altijd alleen feestjes. Er komen ook een paar leuke evenementen aan waar we waar we dat naartoe gaan. Dat wou ik net vragen. Dus, he? Van, uh, heb, je, heb je nog wat uh, ja, optredens waar kaartjes voor te krijgen zijn en dergelijke? Ja, dat, dat komt binnenkort. Uh, ik weet niet alles, want het doet management allemaal. Maar dat komt binnenkort komt er op mijn site, komt er uh, komt te staan welke evenementen we naartoe gaan. Okay, dus, op, uh, dus hoeven we niet te zoeken naar uh, een evenementensite uh, waar je Nee, kun je kunt gewoon bij okay. mij op de site. Okay. www.gerryogiele.nl En dan uh, op Facebook? Uh, uh, uh, ja, dus Facebook.com Slash ja, ja, ja. Ja. Facebook, Facebook hoeven ze alleen maar je namen te drukken Dan komt het wel <laughs> goed ja, Onder van on, ja Onder Gerjo <laughs> <laughs> We komen altijd bij elkaar uit hè? <laughs> Zijn er nog evenementen in het buitenland? Of? Uh, en, nee, nee, We hebben net de artiestenreis Ramon ja, ook uh, gehad In, uh, in ja. Oostenrijk Um, volgend jaar gaat het uh, ook weer zoiets komen, als ik het uh, weer een uh, beetje uh, mag zeggen. Dus, uh, Spanje? Nee, Oostenrijk weer. Oh, okay. Tenminste, ja toch? Hè? Austria. Ja, en ja, uh, tegenwoordig is het Oostenrijk, Maar Dan gaan we een keer een opnemen. Oh opnemen. Ja. Dan gaan we een ja, keer een opnemen. Ja, lijkt me wel leuk. Schiet binnen, ja, nou, lijkt me de wel de leuk. <laughs> leuk. Komt goed. Nou, dat hou ik in de gaten. Dus, ja, ja, ja. ja. Geval, uh, <laughs> Ramon. Is het iets? <laughs> nee. Ja, nee, maar dus uh, buitenland, nee, ja, ik heb binnenkort een paar optredens in Maastricht, maar ja. ik, weet niet, ik weet niet als dat buitenland is. Ja, maar. Ja, ja, een beetje, klein beetje wel. Dus. Ja, ja het schijnt moeilijk te zijn als Nederlands artiest om in Limburg op te treden, hoor ik tenminste, ik, ik weet niet als dat waar is, maar uh, uh, ja. andersom schijnt het weer makkelijker te zijn, dus ja, uh, ja, ja, dus het is ik, een kwestie van geduld uh, dat heel Holland uh, Limburg slult. Ja, uh, uh, dat uh, hadden ze toch gelijk. Ja, ik heb er ja, ja. Nou, ik heb niks tegen Limburgs, gewoon een Gorn, ik Ik ook niet. Want als ik het niet verstaat, dan krijg je ook geen antwoord. Dus wat okay, simpel is okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, uh, ja dan is uh, ja, mij alleen nog uh, eigenlijk uh, dag en dan dat uh, we een beetje afscheid gaan nemen even van je. Ja, ja. ja met, uh, is tijd van komen en het is tijd van gaan, hè? Ja, en dan uh, gaan we weer plaatsmaken voor uh, Ramon natuurlijk. Ja, met zijn nieuwe single. Ja. Een hele mooie trouwens. Ja, heel uh, ja, inderdaad. Een prachtige single geworden. Ja, en, en, en waar ik straks net ook al zeg maar buiten uitzending zijn. Die, zei, die videoclip, die vind ik ook helemaal te gek. Ja. En die is echt ja, mooi gemaakt. Echt, ja, daarom zeg ik. Ja. Het is echt ja, verrassend eigenlijk geworden. Ja. Ja. ja, absoluut. Leuk. Goed gedaan, jongen. Dank je wel. Dankjewel. Maar, dan, dan, gaan we, dan gaan we zo over verder, Ramon. Ja, dan mogen we <laughs> natuurlijk. Ga ik in de auto luisteren naar jullie. Hey, uh, Geo. Ik zou zeggen, in ieder geval uh, wil ik jou bedanken voor de, jouw tijd hier naartoe natuurlijk. Ja, jullie ook bedankt voor de tijd die jullie ja. van mij willen nemen. Ah, ja, graag gedaan. Ik bedoel, ja. Waar zouden we zijn zonder de radio? En uh, waar zouden we zijn zonder de artiest? He? Ja. Toch? Ja. Ik bedoel, we hebben elkaar nodig. Absoluut. Hey, uh, ja. We houden je in de gaten. En eh. Uh, nog één keer de, het adres van je, van je website. Nou, dat is dan: www.geriogielen.nl. Oké. Okay.